Zo strak als een snaar. Maar droppen en tikken, die kan me wat flikken. Ik zwaar uit mijn baad met de zweet in mijn Berucht en gevreesd, ik ben een feestbeest. Ik ben een feestbeest. Met een kop als een geest kom ik langs gesjeest. Bin ik hier al geweest? Ik ben een feestbeest. Ik dat is balen. Te blijven mouwen, sta te shaken en te trillen Kom verdomme, door die pillen Yo, yo, yo Het is altijd fijn op het industrieterrein Staat tot diep in de morgen De hakken, zonder zorgen Ik stuiten en hak Specieest. Ben ik hier al geweest? Ik ben een feestbeest feest, feest, feest. voel me niet zo pit zijn je spullen wel getest Snel naar August de Loor, want daar is die hier toch voor? Yo, yo, yo. Staat te hakken als je gek met mijn uitgedroogde bek Heeft er iemand water? Water! Een kop zonder haar, zo strak als een snaar Droppen en tikken Speciaal ben ik hier al geweest? Ik ben een feest, feest, feest, feest! The shade.